Ja, Oogoburu is weer opgedroogd. Gelukkig wel, want het was een potsierlijk gezicht, zo'n drijfnatte uil. Hij is beslist een tintje lichter geworden. En dat is het eerste wat Salomo opvalt als hij Oogoburu ontmoet. Ha, die Oogoburu, <laughs> heb ik het mis? Of zie jij werkelijk een beetje blink? Best mogelijk, Salomo. De kwestie is dat ik mee gewassen heb. Dat is wat nieuws, en al die zegt vast. Hoe kwam je daar nou bij? Omdat ik toevallig in het water viel, snap je wel? En toen ik er eenmaal in lag, dacht ik bij mezelf... ...waarom zou ik niet van de gelegenheid gebruik maken... ...om het meteen maar eens lekker te wassen? Met zeep? Met zeep. Zo, zo. En waar kwam die zeep dan opeens vandaan? Die lag toevallig voor de poep In het zeepbakje, ja, op het stoeltje van Paulus. En dat stoeltje van Paulus, stond dat naast het water? Daarnaast, juist. Waar zat dat water dan in, hoe In een wasstomme. <coughs> je zou me nog groot genoegen doen als je verder geen vragen stelde, Salomo. Nee, doe niet zo flauw, het wordt juist zo leuk. Jij viel dus in de wasstomme, als ik het goed begreep. Ik viel er niet zozeer in. Ik werd erin geduwd door Paulus. <laughs> ik vermoed het al. Paulus heeft jou dus een grote beurt gegeven. Wat lollig, hoerboerel. Ik wou dat ik erbij was geweest. Als jij in de buurt was geweest, dan zou Paulus jou stellig ook eens flink geschrapt hebben, want jij bent veel te zwart. Te zwart? Ik bedoel, een raaf hoort zwart te zijn? Daar ben ik volstrekt niet zeker van. Misschien ben je wel een witte raaf. Oh, Ogoboro, zeg zoiets alsjeblieft. Nooit, tegen Paulus, anders moet ik ook aan een bad geloven. Op één voorwaarde, Salomo, en dat is dat jij mij niet meer uitlacht. Want dat is iets waar een huil allerminst tegen kan. Afgesproken, Ogoboro. We zullen er verder over zwijgen. Maar, uh, vertel eens, heb jij Paulus soms ergens gezien? Dat heb ik niet, en ik wil hem ook niet zien. Ik ben hem de laatste dagen met opzet uit de weg gegaan, moet je weten. Waarom is dat nou? Moet ik je dat nog uitleggen? Omdat ik een beetje boos ben op Paulus. Dat is toch direct duidelijk. Alleen op die waspartij? Toen doe niet zo kinderachtig ongeborrel? Dat is helemaal volstrekt niet kinderachtig, Salomo. Een waardige wijze ouwe ui, die zomaar hals over kop in een basstomme wordt genoemd en vervolgens van top tot teen wordt schoen genoemd, Nee, dat is iets waar ik niet zo gemakkelijk overheen kom. Ik voel me beledigd. Juist, dat voel ik me. Beledigd en belachelijk en bespottelijk. Ja, ik heb Paulus een week lang niet aan willen kijken. En ik ben niet van plan om in de komende week... Oh, oh, oh, oh, oh, draaf nou niet zo door hem, geworden. Paulus is weg. Wat zeg je? Is hij weg? Hij is nergens te vinden. Niet in zijn boom. Niet in zijn moestuintje, niet in het bos, nergens. Zakkerloop, waarom heb je me dat niet dadelijk gezegd? Als er wat overkomen is, dan is dat mijn schuld. Daar kan jij toch niks aan doen? Jawel, dat kan ik wel. Ik heb Paulus niet willen zien, en als ik het wel had gewild, dan zou er niets met hem gebeurd zijn. Ik ben een domme onverantwoordelijke heden dat buitengemeen wel zo'n tabelijke kleinzielige ui geweest. We moeten Paulus dadelijk gaan zoeken, Salomo. Ja, dat kan ik je voorstellen. Waar zoeken we? Overal. Ga mee. Weg is de boze bui van Oehoeboeroo en in plaats daarvan maakt hij zichzelf de ijselijkste verwijten. Samen met Salomo stort hij zich in het struikgewas en begint links en rechts naar Paulus te zoeken. De twee wijze vogels zijn allebei van pure bezorgdheid zo zenuwachtig dat ze het voetspoor van Paulus volkomen over het hoofd zien. En dat voetspoor gaat toch regelrecht naar het viswater van Radboud. Want wat heeft Paulus intussen gedaan? Paulus kon er na het bad van de Hooburu eindelijk op uittrekken om zijn wandeling te maken. En omdat hij zo lang had moeten wachten, besloot hij meteen maar een flink eind te wandelen ook. Tegen de avond kwam hij bij het viswater van Radboud aan. Dat bracht hem op de gedachte om Radboud een bezoek te brengen. Maar voor het zover kwam, hoorde hij vlak bij zich in het riet een hevige kwaak. Ik ben het kwik, kwik, En wie kwekt, kwik, zo? kwik, kwik, kwik, kwekt, kwik, kwik, kwik, kwik, Ja, stil maar, ik heb het onbegrepen. Kwek, kwek. Ik begrepen. het kwik, kwik, kwik, kwik, kwik, kwik, kwik, kwik, kwik, kwik, kwik, kwik, van de zenuwen kwik, van de van de kwik, kwik, kwik, kwik, kwik, van de kwik, kwik, zo zenuwachtig? Omdat ik op eieren zit, op één eieren, kwijt, één eieren, twaalf, één eieren, kwak. Je ja, waar nou zie ik je zitten? Een mooie nest heb je daar, kwak. Je mag wel goed op die eieren passen. Kwak, wat zou waar zijn, kwak, kwak, daarom schrok ik, kwak, ook zo van jou. Ik kwak, dacht eerst, kwak, dat je een, een kwak eierenrover was. Nou, dat ben ik niet hoor. Ik roof nooit eieren. Wind je dus maar niet zo op. Ik zal heus niet aan jouw eieren komen. Dat is jammer. Heel jammer. Maar waarom is dat nou weer jammer, hè? Eende ze altijd zo onsamenhangend. Wat is jammer, omdat ik je juist had willen vragen of jij... Ja, ja, of ik. Eh, ga maar door. Of jij niet eventjes voor mij zo kwak willen broeden... ...dan kan ik me eens vervreden, kwak, vervreden. O, oh, is het dat? Maar natuurlijk wil ik dat wel eventjes voor jou doen. Ga jij maar gerust een beetje je verdreden hoor. Ik pas wel zo lang op de eieren. Ha? Ja, vreemd, vreemd, vreemd, bedankt. Ga er dan maar meteen op zitten, Maak maar voorzichtig. Anders breken de eieren. Ja, ik doe het heel kalpjes aan. Zo. <lacht> ik zit al hoor. Zal je ze goed bewaken? Wij, van eieren? Daar kan je van op aan, ga jij nou maar gerust. Maar je mag niet zo lang wegblijven hoor. Dat was vorige week. Nou zit Paulus nog steeds op die ene eieren en er is geen kwek teruggekomen. Dat is voor Paulus een heel moeilijk geval geworden. Hij maakt zich danig nog ongerust over kwek, want hij kan zich niet voorstellen dat die eieren zo lang in de steek zou laten. Hij kan echter niet naar kwek gaan zoeken, want dan zouden de eieren onbewaakt achterblijven. En dat is veel te gevaarlijk, want er zijn ook in het grote bos heel wat dieren die van eieren houden. En dus zit Paulus met een diep ongelukkig gezicht op de twaalf eieren en broedt zo goed als hij kan. En daar wordt hij dan na heel lang zoeken, ten slotte ontdekt door Oeguburu en Salomo, die een gat in de lucht springen als ze het boskaboutertje eindelijk terugzien. Daar zit die Warentus. Oeh, Paulus. Wat hebben wij naar je moeten zoeken? Oh, ik ben wat blij dat jullie me gevonden hebben. Ik kan hier niet weg, zie je? Ja, dat zien we. Jij zit op eieren, hè? Op twaalf kaboutereieren. Wel, wel, wel. Dat zal me een drukte geven in het grote bos, als die kaboutereieren uitkomen. Wat bedoel niet zo mogen, Boerdoel? Die eieren zijn toch niet van mij? Die zijn van Krek. Oh, zijn het de eieren Ja, de eieren van kwek. Maar, maar die kwek zelf is verdwenen. Ik zit hier al een week op kwek te wachten en ik ben bang dat haar een ongeluk is overkomen. Dat betekent, Salomon, dat wij weer moeten zoeken. Ja, graag. Jullie zijn nou toch bezig. Blijf alsjeblieft zoeken. Maar dan niet Apollos, maar naar kwek. Waarom kan jij niet mee zoeken, Paulus? Omdat de eieren dan verloren zouden zijn. Jij weet evengoed als ik dat Rijn de Vos bol op eende eieren is. Als dit nest onbewaakt zou blijven. Uh, hou maar op, we snappen er alles van. Blijf jij hier maar rustig broeder Paulus. Wij zullen wel zien dat we Kwek terugvinden. Uh, maar het heeft haast hoor. We zullen ons uiterste best doen, Paulus. Hou maar moed.